Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn alweer begonnen. De, de langste dag is geweest en uh, ik ken een muzikant die heeft heel erg veel moeite gehad met Windje tegen op uh, dit, dit moment. Goed, uh, nou, we zullen, hem, we zullen hem sparen. Maar goed, uh, het, het zal duidelijk zijn dat, uh, dat we hem ergens elders in het jaar nog samen met zijn, uh, met zijn compaan of met... Ja, het is een dame waar die dat meedoet. Uh, hier nog, uh, nog een keer terug gaan uh, zien. Want uh, daar is natuurlijk alle aanleidingen toe. Uh, wie dat is, die mystery guest. Dat ga ik je straks wel uh, in de loop van de tijd wel even verklappen. Want uh, hij is uh, meer dan geïnteresseerd in de gast die wij vanavond hier in de studio hebben. Dat is Willemijn de Boer. Even een applaus. Hey! Ja, want uh, het uh, leuke verhaal uh, daarvan is dat op een gegeven moment ik in september uh, ja, op een gegeven moment een uh, showcase bezocht van Dare to Run Management. Daar speelde Thomas Florissen, daar speelde Michel Ebben en daar speelde Jiri Scheverly. En op een gegeven moment uh, zit ik op een gegeven moment te kijken en ik zie EP-presentatie Willemijn de Boer. Dat uh, heb ik dan nog even gauw meegekregen. Ja, dan ben ik al heel erg uh, geïnteresseerd. Alleen op een gegeven moment was er ook op diezelfde dag dat er ook nog een, uh, ja, een parade met allerlei oude auto's. Want het was ook het weekend van de historische Grand Prix. En dat wilde ik per se toch weer meemaken, want het is toch altijd een beetje een sfeervol gebeuren in Zandvoort. Dat betekende dus dat ik de EP-presentatie heb moeten missen. Maar goed, de EP die kwam en daar stonden heel veel mooie liedjes op. En Marcus en ik hadden op een gegeven moment heel snel het nummer Tranen geadopteerd. En zo kwam van het een het ander... En dan blijkt Willemijn de Boer ook een bekende te zijn van de Mystery Guest. Namelijk Dylan Zonnevan van Low Edict Sound System. Zo zit het in elkaar. Dus de muziek wordt dan heel erg kleine wereld. En dan wordt hij nog kleiner. Want uh, het geluid van uh, de EP uh, die uh, Willemijn heeft uitgebracht... is gedaan door Jeffrey de Gans. Wie is dat? Dat is een voormalig CFM-medewerker hier bij Zand, CFM Zandvoort. Bekende van Edwin Keur, onze webmaster... Die dan weer de buurman is van Ruud Houding. Volg je het nog een beetje? Ik denk het wel. Maar goed, uh, dit was uh, trouwens ook uh, meteen het begin van deze Alternative FM. Uh, Stage Republic uh, mocht het spits afbijten van deze uh, Alternative FM op donderdag 21 juni. En voordat ik uh, heel uh, weer verwijder gaan krijgen, ik uh, luister graag naar mezelf. Gaan we weer gauw verder met muziek. Hier is de nieuw van Shirt. En de nummer dat heet Back Again. It's been a while since you closed the tap and drained the water. Thirsty for more, now all I find is empty cups and need to feel another. I'm mm -hmm. Dat was hem. En dat was ook Alaska Pollock. De andere Alaska zeg ik dan altijd maar, want we hebben er twee. We hebben ook nog een Alaska in Volendam, maar die klinkt natuurlijk heel anders. De Plea for Peace, die hebben we hier ook meerdere malen gedraaid. Heel erg leuk inmiddels, want ze is bij ons aangeschoven aan de tafel. Want die microfoon die is meer voor het spreken. Ja. Oh, hallo. Hey, hallo. <laughs> want uh, regelmatig uh, zit ik wel eens uh, ook even te praten met die andere microfoon. En dan krijg ik van de baas uh, rechts van je... krijg ik dan nog wel eens het, uh, het uh, verhaal nog wel eens dat ik het geluid even wat meer open moet draaien. Nou, blijf je even <laughs> ja, blijf gewoon hier zitten. Dus in die zin uh, is dat altijd wel al heel erg uh, leuk. Goed, uh, welkom in onze studio. Dankjewel. Ja, want uh, ik zei het al in de aanhef. Uh, vorig jaar in september heb ik je heel vluchtig gesproken. Uh, heel vluchtig. <laughs> Het was in Rotterdam, ik ben even de, de naam kwijt, maar het was uh, wel ook een plek waar uh, er een uh, vervelende uh, situatie heerste. Een paar weken daarvoor was, er, was de tent ontruimd vanwege een, ja. een of andere melding. En op de dag, alsof de duvel ermee speelt, <laughs> wederom weer. Dus ik, ja. uh, ik, heb, het, uh, ik heb het meegemaakt. Dus liepen, een blikagenten liepen daarin. Ja, het die, was een stressvolle dag. Maar wel heel leuk ja, uiteindelijk. Ja, ja, ja. <laughs> uh, was het een, een of andere voormalig silo gebouw? Hoe heet dat ook weer Ja, alweer? Maasilo. De, Maas, de Maasilo. Ja. ja. En zo heet het ook, hè? geloof ik toch? Ja, dat was in Raaf. Waar ik Raaf! weer. Ja, nou die ja. gaat nu helaas weer dicht. Dus ja. dat is jammer. Gaat die weer dicht? Nou ja, niet weer. Ze gaan dicht. Ze gaan dicht. Is het uh, <laughs> ja. slecht gesteld dan? Uh, met. Nee, uh... goed gesteld. Maar ze willen wat anders doen. Oké, okay, dus <laughs> dat, dat is het uh, verhaal erachter. Nou, je hebt daar uh, je EP uh, gepresenteerd ja. destijds. Um, ja, uh, en daarna. Wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd? Er is een hoofd Ik heb een heel album opgenomen. Dus dat oh. uh, zit er allemaal nog aan te komen, die nummers. ja ja ja. ja. Dus uh, uh, je bent uh, wel druk uh, ik bezig. Ik ben heel druk bezig uh, Meteen de vraag weer, want uh, de geluidsman, ik heb hem net al genoemd, Jeffrey de Gans. Gaat hij zich daar weer aan wagen aan het uh, geluid? Hij heeft zich er al aan gewaagd. Hij heeft dus, zich er al aan gewaagd. <lacht> dus het is niet te geloven. Op. Dus, dus uh, Jeffrey heeft ook uh, het, twee, uh, het, album, het echt debuutalbum van jou ook nog uh, ja. het geluid uh, ja. mogen ja. doen. Oké, okay, dus uh, was, je, uh, was je blij met hem? Of, uh, ik ben altijd blij met hem. Blij met hem. <laughs> nou Jeff, dus als je luistert, normaal collega, dank je. Dus uh, bij deze, uh, we zullen het ook wel zeker uh, dan ook het geluid uh, er wel aan afhoren. Dat denk zeker ik. Zeker weten. Ja. <laughs> um, uh, nou ja, de EP, daar ben je nog mee onder je arm natuurlijk naar een aantal zalen geweest. Daar heb je wel ja. optredens uh, gedaan. Ja. Um, wij, Marcus en ik, zijn helemaal uh, gek van het nummer. Zouten tranen. Wat, wat, wat, wat, wat maakt dat dat nummer nou uh, dat het die uh, snaren bij ons uh, treft? Waar, waar denk je dat, uh, dat, ja, dat ik het Ik heb geen licht. idee, maar ik krijg het eigenlijk van iedereen te horen dat dat het beste nummer van de EP is. Ja? Ik weet zelf niet waarom. <laughs> maar Heeft het ook <laughs> te maken omdat je hem op, uh, op YouTube of waar dan ook op uh, gezet hebt? Want er is een clip van. Ja, er is een clip van dat is. Die van is ook in de avond opgenomen. Ja. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee. Ik ben blij dat mensen hem zo mooi vinden, maar ja. waarom? Dat. Uh, ja. Nee, ja, dat uh, laat Do ik aan hem Ja, nou ja, goed. Als ik naar je teksten luister, dan zit er toch een bepaalde vorm... Nou, cynisme, cynisme wil ik niet uh, noemen, maar... Nou, jawel, hoor. Toch wel? Nou ja, goed. Ik, ik ben dan voorzichtig. Maar goed, <lacht> uh, ik zie er twee man Ja, ja, ja. Zie knikken, maar goed. Um, maar goed, uh, dat heeft het wel... Dat, dan denk ik ook, het verbaast me niks... Dat je vorige week, heb je geloof ik keer gemeld... Ik ben toegelaten tot een opleiding voor cabaret. Ja, zeker. Heel tof. Heeft dat, uh, ja, dat, dat, dat verbaast mij niks. Als ja, ik dan ja, ook is, naar die teksten luister van de EP... dan denk ik, ja, dat, dat, daar sta ik weinig van te kijken eigenlijk. Nou, dankjewel. Nee, ja. Ja, het is wel de bedoeling ook in mijn liedjes... omdat het soms over best wel zware onderwerpen gaat. Mm -hmm. Om het toch met een knipoog, met een grapje te brengen soms. Ja. Waardoor ook uh, dingen luchtiger worden en wat toegankelijker. Ja, <tie> Nou hebben wij hier een, een, een, een rijke keur aan uh, muzikanten gehad. Die uh, allemaal iets met het Alberda. Dylan is uh, al meerdere malen geweest. Maar uh, Suzanne Sanders is geweest. Ja. Lisanne de Koning is uh, geweest. Uh, Daniëlle van Doorn is uh, geweest. Jij komt ook in dat raadje voor. Ja. Ja. Dus het, uh, dat schijnt wel een hele goede school uh, voor muzikanten te zijn. Ja, ik over een week ben ik hoop ik afgestudeerd. Wat is daar nou zo speciaal aan? Want uh, het, het ligt hem toch denk ik uh, uh, met name in het productionele en management gedeelte. Heb ik een beetje het idee. Wat is het? Oh, ja, bijna. het is... Ja, ik, ik, ik, nou ja, goed. Dat uh, nee, mag ja, je zo er even wel toeleggen. Ja, het is een kleine school eigenlijk. Het is een kleine school. Met uh, ja? 100 leerlingen in totaal. En ja. Je leert eigenlijk alle kanten van de muziek. En dat maakt het heel interessant. Dus ja, ja, ja. ik heb ook leren produceren heel licht. Ik ben er heel slecht in en ik hou er niet van. Maar nee. ik heb het wel geleerd. Je hebt het wel geleerd. En, ja. <laughs> maar ook heel veel instrumenten. Uh, business, achter muziek. En ik denk dat dat heel goed is. Dat je over alles iets weet te zeggen. Ja. Uh, dat je goed gebekt aan een tafel zit uh, ja, met uh, een je hoeft paar niet alles van die. Uh, weten, maar je weet er iets over. Om, en dat is, uh, om in de termen van Pepervisie dan te spreken, van die luizige, platenbazen... die je dan een vel <lacht> over je oren willen trekken. Dat soort. Dat soort Dat soort teksten die bezig die je altijd als, als wij uh, bij de Rob Hakdaan woord uh, zijn, nou, <lacht> dat, dat, dat kan uh, uh, Dingman we ook wel over meepraten. Want uh, die wilde nog wel eens op een vrijdagavondje daar ook nog wel eens draaien. Dus uh, goed, uh, nou, we gaan uh, zo uh, naar je luisteren. Het eerste blokje van yes. twee. Maar ik uh, ga eerst nog even iets uh, draaien. En ik had hem al een hele tijd al. Uh, maar ik mocht hem niet draaien. Ik zeg ik wil hem eigenlijk uh, draaien. Colin. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dus ik moest wachten tot op 21 juni vandaag. Want hij uh, is vandaag. Uh, mag hij uh, officieel. Uh, Eigenlijk via de kanalen worden vertoond en uh, verhoord eigenlijk. Ik zeg een beetje krom, maar goed. Uh, maar goed, uh, Colin is niet zo lang geleden bij Mathieu Schotvanger geweest bij 3FM in de nacht. En daar heeft hij uh, laten zien waarom hij de snelste singer songwriter van Nederland is. Het filmpje is uh, gedeeld door Hanneke Laura. Die kennen we hier ook. Uh, die heeft ook hier uh, nou, niet gespeeld, maar we hebben wel het uh, materiaal uh, gespeeld. En dat nummer dat was zo waanzinnig goed. Uh, hij uh, hoort dan een verhaal en binnen No Time heeft hij het liedje dan meteen kant en klaar en speelt dat ook. Dit is totaal iets anders. Ik zeg het er maar even bij, want het is niet Des Collins, want uh, hij is uh, toch al meer van uh, ja ik, uh, uh, van de wat, wat luisterliedjes. Maar dit is wel wat ruiger. All of my days. Hier is de nieuwe Colin Collinshoer. ook Weer een jarenlange investeringen geweest met dit, met dit fenomeen uit de buurt van Nijmegen. Want daar komt hij vandaan, Colin Hoeven, met All of My Days. En zeg nou zelf, het is inderdaad steviger dan het werken wat we van hem kennen. En uh, ja, dat hij nog behendig is in het schrijven van liedjes, dat blijkt maar weer. We gaan eens even kijken aan de andere kant, want inmiddels heeft Willemijn plaatsgenomen. Ik, ja, kijk, ja. dat is ook de reden waarom. Ik moet dan even. dan hoor ik niks en dan uh, hoor ik. Hoor je me nu? Ja, nu hoor ik je wel. Ja, nee, ik heb het knopje even omgezet van deze lijn. Want dan, uh, <laughs> anders dan, uh, dan weten mensen thuis niet uh, dat je gaat uh, spelen. Welke twee nummers uh, ga je laten horen aan ons? Ik ga nu sprookjes en mooie woorden schat voor jullie spelen. Ah. Oh, dat Sprookjes is de laatste single. Want die yes, hebben we ook al... Ja. Enkele weken staat hij al op het lijstje dat we hem hier draaien. Nou, dat heb je gezien. Dus nu horen we hem live in de studio. Yes. Sprookjes leek verliefd zijn, vaak een film.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 Laat er ooit wel één voor je staan. Ja, je wel. Ja, ja, ja, ja, ja. En het tweede nummer. Ja, het volgende liedje schreef ik een week later. Voor dezelfde jongen. Want in een week kan er blijkbaar heel veel veranderen. <lacht> Dit liedje heeft mooie woorden, schat. Je leek voor liefde veel te bang te zijn En dat is alles wat ik je wou geven En ik heb je te veel geld geleend En die fiets nooit teruggekregen Toch ben ik nooit echt boos op je gebleven je huis was dezelfde puinhoop als je hoofd En je was altijd drie uur later dan beloofd Ik ben te snel te hard gevallen voor je mooie woorden schat Maar heb ook altijd al een zwak voor je gehad En je droeg altijd hele stomme kleren Die ene outfit was wel leuk dus die kocht je meerdere keren en je had zelf nog voorspeld me pijn te gaan doen. Maar zelfs met heel veel pijn wilde ik een zoen. Maar naast al die leuke dingen ben je wel gewoon een klootzak. En dat ik je lange haren mooi vind betekent niet dat ik je mag. En je krijgt ook geen mooie liedje hoeveel ik lief heb is ongezond. Dus bij deze eens wat nieuws zak door de stront. <laughs> Dankjewel. Ik zou bijna zeggen, uh, het is, je bent uh, bijna het uh, vrouwelijke equivalent van uh, Hans Dorrestein. als ik het uh, zo. Uh, <laughs> ja, ja, ik. Wordt nog als de Nederlandse telers ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, goed. Ja. Maar uh, overigens, over uh, Nederlands gesproken, mooie woorden, schat, dat kan één. Maar je kan ook zeggen mooie woorden, schat. Dus woorden, schat. En dan dat leg je, je hem dus natuurlijk ja, twee keer ja. uit. Ja, en dat vind ik het leuk met jouw liedjes. Je kan het dus interpreteren zoals je het zelf wil natuurlijk. Ja, precies. Uh, maar wel, ik, ik, ik, ik, ik lig zo wat onder de tafel van het lak. Ik heb zelden dit, uh, dit meegemaakt. Maar goed, uh, wel heel erg leuk. Dank je voor uh, dit moment. en Dank natuurlijk. Komen we straks uh, nog uh, bij je terug. Goed. Uh, nou, de toon is gezet. Willemijn heeft uh, haar uh, visitekaartje afgegeven. Uh, Duidelijk uh, verhaal. Ik uh, denk dat ik uh, maar beter uh, toch uh, een, uh, een date ergens anders uh, ga zoeken. Dus... Uh, <laughs> geintje. <laughs> Goed. Um, Nederlandstalig gesproken. Uh, dit is trouwens wel van dezelfde school. Ik zei het al. Van, uh, van Willemijn, uh, Suzanne Sanders en Lysander de Koning. Ze komen daar eigenlijk allemaal vandaan. Deze meneer heeft uh, meegedaan aan een uh, popronde. Nee, een popronde. Een grote prijs van Rotterdam. Daar, uh, daar heeft hij ook in de finale gestaan. Joost Wander. En hij heeft op een gegeven moment uh, een samenwerking een verband uh, gesloten met Dos Hermanos. En... Eén van die twee leden van Dos Hermanos blijkt dus de, de deel van Auke en Lorenzo uh, geweest te zijn. En die Lorenzo, dat uh, was uh, een deelnemer van de Rob Akda Award destijds. Nou, uh, bij de sport draaien we hem al. En we draaien hem hier ook al enkele weken. Maar goed, het is uh, altijd wel heel fijn om hem nog een keer uh, te horen. Hier is Geldmachine van Dos Hermanos en Joost Rander.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 Gaat dan was ik altijd vrij geweest, konde ik niet te verdienen. En dan was het altijd feest. Gaat machine, Geldmachine Geldmachine Geldmachine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 De dat hij feest. Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Geldmachine. Zit ik weer niet op te letten? En dan staat hier niet op doorstart. En dan krijg je een stukje. Ja, heel gezellig even. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja, leuk. Maar goed, Geldmachine was dat uh, van uh, Dorst Hermanos. <laughs> ik gooi zo mijn fles water weg. Nou, ik ga nog uh, wel even twee nummers achter elkaar uh, sta, uh, draaien. Dit komt trouwens ook uit Rotterdam. Uh, want dit, dat, wat we net hoorde, het was, was een uh, Haarlemse-Rotterdamse samenwerking. Want ja, die Lorenzo die komt tenslotte uit, uh, uit Haarlem. Net als uh, dat andere helft uh, van Dos Hermanos. Want uh, dat schijnt toch echt hier in het buurt uh, vandaan te komen. En Joost, dat is de Rotterdamse inbreng. Nou, het, uh, het is eigenlijk een beetje uh, een, een beetje wisselwerking steeds tussen Rotterdam en Haarlem. Maar goed, ik denk dat uh, de beide uh, steden toch uh, de taal van de muziek uh, erg goed uh, spreken. Deze band ook, Fighting With My Fords van Bourbon Avenue. C'est ta vie et soit ça sert, c'est ta vie qui passe. Il vaut que ça casse, sinon c'est toi qui casse. C'est ta vie et soit ça sert, c'est ta vie qui passe. Dit is single nummer 2, nieuwe single nummer 2, aankondiging vanmiddag gemaakt op, op Facebook. Uh, Bloom Illusion, dit uh, is uh, nou niet single nummer 2, maar zij gaat uh, haar EP presenteren. Dat gebeurt morgen en dat, dat uh, de EP heet Room with Sadness. En een van de nummers die Bloom Illusion heeft uitgebracht is Umbrella in de Wind. En het zal uh, nou mij ook niks verbazen, want het is aparte muziek. Het, uh, het heeft uh, iets met trip-hop uh, te maken. En Mariska uh, Koma, die uh, achter Bloom Illusion schuilt... is ook nog eens bedreven in het maken van animatiefilmpjes... En in dat opzicht uh, denk ik uh, dat het wel goed gaat komen. Inmiddels weer aan uh, de andere kant uh, plaatsgenomen Willemijn de Boer. Um, ik ben heel erg nieuwsgierig of je me onderhand uh, weer onder de tafel uh, gaat krijgen van het lachen. Want, uh, of met een, ik uh, ga eerst met een heel dramatisch gebroken hart liedje. Dramatisch binnen, dus. gebroken hart liedje. En dat liedje dat heet? Een klein beetje. Een klein beetje. En het tweede nummer dat is. Uh, de weg kwijt. De weg. Oké, okay, ga maar horen. De wereld rijdt nog De trein rijdt nog En in de trein denk ik nog even Aan wat dit had kunnen zijn Het is al even Dat je weg bent En het gaat best goed Want doorgaan moet Misschien gaat dit liedje ook wel niet over jou Maar dit is wat ik zou zeggen Als het wel zo wezen zou Ik mis je een klein beetje Maar ik wil ook niet terug We waren in de liefde vreemde En vervreemde veel te vlug Ik mis je een klein beetje Maar het gaat je hopelijk goed geniet van alle mooie dingen die je doet. Ik mis je een klein beetje, ik weet niet of dat overgaat. Maar ik wou je laten weten dat het alweer beter met me gaat. Ik mis je een klein beetje en vind je ook niet meer echt stom. Ik was gewoon iets te verward. En jij gewoon een beetje dom Maar dit hele liedje Gaat niet over jou Dit is gewoon heel kort Wat ik dan zeggen zou De wereld rijdt nog De trein rijdt nog en in de trein vergeet ik langzaam alle pijn Dank wel. Lijkt ook inderdaad alsof je gewoon in de trein zit met, uh, met dit uh, liedje in je hoofd ook. Ja, dat is wel leuk om te horen. Goed, uh, het tweede nummer is uh, misschien uh, weer zo uh, net als uh, die ene bij het, uh, het eerste blokje. Ik ben, uh, ik, hoop het. Ik, ik ben heel erg nieuwsgierig. Dit is de weg kwijt. Je wordt wakker, uit diepe slaap. Om twaalf uur, maar altijd om tien uur, een afspraak. Dus je zet koffie, rookt een sigaret. En gaat dan maar weer niets doen in je bed. Je bent gelukkig, net verliefd. Deertje, ook al ben je vertiefd. Nou niet echt dus, hij belt je op en laat je weten dat hij zijn ex toch nog niet echt is vergeten. Maar we zijn allemaal een beetje de weg kwijt. Altijd een Al twee weken te stinken in je bed En denkt alleen aan hem en aan die stomme slet Je kan jezelf wel slaan dat je er ooit voor bent gegaan Maar je kon toch ook niet weten dat hij haar niet kon vergeten Je baas heeft je ontslagen, hoorde je verstopt dat dat kwam, doordat je nooit komt Dus hier zit je dan zo zonder geld, want het laatste ging naar eten Het is niet zo'n goede maand voor je, maar je moet nooit vergeten We zijn allemaal een beetje Zit in therapie nu, op zich niks aan de hand Je bent gewoon de weg kwijt, je maakt jezelf dus niet van kant Je zag ze laatst op Facebook, die hoer en je ex Maar dat geeft niks hoor, je bent alleen alleen en hebt nooit seks Maar we zijn allemaal Denken aan iets wat uh, Thomas Hartenveld, uh, de eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam, uh, van de week heeft uh, gedeeld. Uh, gebeurde in de nachtuitzending bij 3FM. Uh, Vera Simons, die uh, had te maken uh, ineens met een appende uh, luisteraar. En die had hele ranzige teksten. En op een gegeven moment heeft ze hem daarmee geconfronteerd. En uh, hij zat er echt zo van, oh, ik, uh, ik heb het Spaans benaald gekregen. Ja, want uh, de confrontatie werkt natuurlijk het uh, allerbeste. Dus die werd in mootjes gehaakt. En eerlijk gezegd, dat liedje dat, uh, is eigenlijk een verlengde daarvan. Dus uh, voor, die, uh, voor die ene gast die van de week uh, dus dacht uh, de uitzending van 3 voor 12 bij 3FM te kunnen verstoren. Helaas. De vrouw in kwestie was iets wat uh, beter gebekt, Dus uh, dat uh, was een beetje... Slot een beetje aan op wat, uh, dat liedje wat je net uh, liet horen. Goed, we gaan je straks in het uh, volgende uur natuurlijk weer spreken. Um, ja, op een gegeven moment uh, uh, worden hier ook nog even wat uh, wetenswaardig uit, uh, uitgewisseld. Van goh, ik heb niet eens het album van je gehoord. En uh, hoe zit dat dan? Nou, ik zal het je wel even laten horen, Willemijn. Dit is dan een van die stukken van Low Erect Sound System. Het nummer dat heet Broken. En dan heb ik nog uh, wel geteld nog uh, één nummer wat ik uh, kan draaien. Dat is uh, deze Electric Hollers. Tot aan het nieuws van 9 uur. Het nummer dat heet Give Damn. 'Cause I don't really.